Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen... waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag... om bijvoorbeeld je online reputatie als apotheker, clown, stewardess, stukadoor of wat dan ook te verbeteren. De podcast van vandaag begin ik met clothership. Nee, geen authorship, maar inderdaad clothership. Als je wilt weten wat dat nu weer is, blijf dan zeker luisteren. En dan is er weer nieuws over Yelp, Foursquare en Google... gevolgd door twee video's van Cuts. Als laatst heb ik vandaag Robert Spakman in de show voor een interview. Robert is de oprichter en directeur van Roomer.com, het bedrijf achter meetingroomreview.com, waar ik het vorige week over had. In de introductie noemde ik al clottership ik refereerde daarmee niet aan Google Authorship. Over Google Authorship instellen heb ik al vaker geschreven. En lang geleden in podcast 8 heb ik je al eens verteld over cloud. Cloud is een systeem wat op basis van jouw online activiteit en contacten, etc., je een score van 1 tot 100 geeft, wat een indicatie is voor de mate waarin je anderen online kunt beïnvloeden. Op 21 januari, toen ik podcast 8 uitbracht, lag mijn Cloud-score rond de 51 à 52. Op dit moment is die 50, dus blijkbaar heb ik mijn invloedsferen de afgelopen maanden nog niet echt vergroot. Tot de heden heb ik altijd een beetje argwanend of op de zijlijn naar cloud gekeken, omdat ik me afvroeg in welke mate het nu zou kunnen bijdragen aan je online reputatie. Maar deze week is daar verandering in gekomen. Ik las namelijk op het weblog van cloud het artikel Connect your social profiles to Bing with cloud verified snapshots. Dit artikel beschrijft de koppeling tussen cloud en bing, waarbij de cloudgegevens die jij als openbaar markeert, worden getoond in de bing zoekresultaten. Oké. Okay. Bing is bij lange na niet zo populair als Google... maar toch zijn er ook mensen die Bing gebruiken voor hun zoektochten op internet. En daarom is het natuurlijk ook altijd goed om je op Bing goed te presenteren en te profileren. Ik heb two authenticatie aanstaan op mijn LinkedIn-profiel... dus als ik dan wil inloggen moet ik mijn e-mailadres en wachtwoord invullen... waarna ik een sms'je krijg met een extra code die ik ook moet invullen. Echter, als gevolg van een storing met ofwel mijn iPhone ofwel de verbinding met T-Mobile kon ik tijdens het maken van deze podcast niet inloggen om dit zelf uit te proberen. t krijgt van mij wel de pluim van de week die ik al een tijd niet meer heb uitgedeeld. De reden dat de pluim van de week naar t gaat... is dat zij zelfs op zondagmiddag keurig en adequaat mij via Twitter proberen te helpen het probleem op te lossen. Zodra ik hier verder heb kunnen induiken, laat ik je natuurlijk weten. Een paar afleveringen geleden in podcast 40 vertelde ik je over de vernieuwde Yelp-app voor iOS... Vanaf dat moment was het mogelijk om op alle iDevices-reviews te posten met behulp van de Yelp-app. Inmiddels is het duidelijk dat Yelp tevreden is over de resultaten. Want vanaf deze week is het ook voor Android-gebruikers mogelijk... om met behulp van de Yelp-app voor Android reviews te posten terwijl ze onderweg zijn. Yelp meldde hierover het volgende. For those who wondered if the ability to write reviews instantly would lead to more rants and raves in the heat of the moment... we found that star ratings for reviews written on mobile... Closely mirror what we see on the desktop side, with about 80% of reviews being 3, 4 en 5 stars. Consumers are clearly taking the time to write thoughtful reviews of their experiences with local businesses. Het blijkt dus dat het gedrag van mobiele gebruikers erg lijkt op dat van desktop Yelp gebruikers. Ondanks het feit dat je op een smartphone iets minder snel en foutloos kunt typen, nemen Yelpies toch de moeite om vergelijkbare reviews te typen als ze voorheen alleen maar in de browser op hun desktop konden. Google past haar gebruikersvoorwaarden per 11 november aanstaande aan. Dat het bedrijf daarbij moeite doet om transparant te zijn en dus eventuele reacties op voorhand probeert te voorkomen, blijkt wel uit het feit dat ze niet alleen een artikel op haar website plaatst, maar mij vervolgens ook nog een mail sturen met een, en de blauwe balk in de browser vertonen en op Google Plus het bekende belletje rood tonen met een bericht. In de show notes die je overigens kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl. slash 46 heb ik de tekst van het artikel overgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn, als eerste, profielnamen en profielfoto's kunnen worden weergegeven in recensies en advertenties. Dit gebeurt alleen als jij dat toestaat. Je kunt dat eenvoudig uitzetten door in te loggen op Google+, naar je accountinstellingen te gaan, verder te klikken op aanbevelingen uit jouw kringen en het vinkje uit te zetten. Dit is ook te zien in het plaatje wat ik heb opgenomen in de show notes. Als tweede, veilig gebruik op mobiele apparaten. Google adviseert je om tijdens het rijden geen gebruik te maken van mobiele apparaten. Als derde, Google heeft nu ook opgenomen dat je voorzichtig moet omgaan met je wachtwoord. Wellicht is dit een overvloede, maar het zal nu wel expliciet zijn opgenomen om eventuele aansprakelijkheid te voorkomen. Je kunt volledige gebruikersvoorwaarden zoals die voor Nederland gelden lezen op de Servicevoorwaarden van Google pagina, waarvan ik de link in de show notes heb opgenomen. Voor de grootheden in de wereld, waaronder artiesten en bepaalde merknamen, was het al mogelijk. De zogenaamde vanity-URL's op Google+. Zo was bijvoorbeeld Toyota vanaf augustus 2012 al gemakkelijk op Google Plus te benaderen door plus Toyota als pagina op Google Plus in te typen en Lady Gaga had een gemakkelijk te onthouden pagina plus Lady Gaga. Voor gewone stervelingen bleven de vanity urls nog echter nog buiten bereik. Maar sinds enige tijd lijken hij meer en meer geverifieerde Google Plus zakelijke pagina's hun eigen vanity url te krijgen. Ik heb het voor alle pagina's waar ik manager en of eigenaar van ben gecontroleerd, maar ik kan het nog niet vinden. Op de site van PCG Digital Marketing las ik dat je moet inloggen op Google+, naar de gewenste pagina gaan en als je dan daar het plaatje ziet wat ik heb opgenomen in de show notes, dan kun je je eigen Google Plus Vanity URL instellen. Let bij het instellen wel op of de gewenste URL goed is, want als je hem eenmaal hebt geaccepteerd kun je hem niet meer wijzigen. Afgelopen week zijn er ook weer een paar video's van MadCuts verschenen. De eerste video behandelt de vraag waarom verandert de page rank van mijn site niet? De vragensteller meldt dat hij meer waardevolle content heeft gepubliceerd... maar dat hij geen veranderingen in de PageRank ziet. Met Kuts geeft een paar potentiële oorzaken. PageRank wordt slechts periodiek bijgewerkt en minder frequent dan voorheen. Tegenwoordig wordt de PageRank maar een paar keer per jaar geactualiseerd. De toolbar PageRank wordt minder gebruikt... want Internet Explorer laat je tegenwoordig geen toolbar's meer installeren... en voor Chrome is er geen toolbar. En niet heel onbelangrijk, PageRank gaat niet over de content maar over de links naar en binnen in je site. Een goede linkarchitectuur kan bijdragen tot een betere PageRank-score. Een andere video die deze week uitkwam behandelde de vraag of redirecte van gebruikers op basis van geodata door Google wordt gezien als spam, omdat mogelijk ander content wordt getoond aan zoekmachines dan aan de gebruikers. Met antwoord hierop, geo-informatie is geen spam, dus het doorsturen van iemand naar een Fransstalige pagina als die bezoeker met een IP-adres uit Frankrijk je site bezoekt, is volledig legaal. Zoals altijd moet je zoekmachines niet anders behandelen als dat je een gebruiker behandelt. Dus als Googlebot op je site komt, check je IP-adres en bepaal je uit welk land het komt. Het tonen van content X aan gebruikers en content Y aan zoekmachines wordt beschouwd als cloaking en is niet toegestaan. Ik had het zojuist over Yelp, maar niet alleen Yelp is constant bezig met het verder uitbreiden en verbeteren van haar diensten. Ook Foursquare gaat gestaag door. Recentelijk heeft Foursquare een paar updates doorgevoerd. Die eerste uitbreiding is real-time aanbevelingen. Wanneer je ergens arriveert kan Foursquare je vertellen wat daar leuk of interessant is om te doen. Op dit moment heeft slechts een kleine groep van Foursquare gebruikers deze mogelijkheid, maar de komende tijd zal het voor steeds meer gebruikers worden aangezet. Verder heb je een nearby knop om te zien wie er in de buurt is. Ik heb eens even in mijn Foursquare app gekeken, maar ik vind persoonlijk respectievelijk leusden in Amsterdam nu niet echt uit de mate dichtbij. Deze twee plaatsen kreeg ik namelijk te zien waar vrienden recentelijk hadden ingecheckt. De derde update is dat de app nu meteen de meest recente check-in van elke vriend laat zien. Als je dan meer wilt weten kun je op de naam klikken en het profiel bekijken evenals de historie. Vorige week had ik het in de podcast over de nieuwe review website die ik had ontdekt naar aanleiding van een artikel op Frankwatching te weten meetingroomreview.com. In de show van vandaag heb ik Robert Spakman. Robert is oprichter en directeur van Roomer, het bedrijf achter MeetingRoomReview, en ik mag hem aan de tand voelen over dit succesvolle en bovenal nieuwe concept. Robert, allereerst bedankt dat je tijd kon en wilde vrijmaken voor dit interview in de Reputatie Coaching Podcast. Ik vind het ontzettend leuk om je in de show te hebben, omdat ik verwacht dat een deel van de luisteraars naar aanleiding van dit gesprek meteen aan de slag kan. Maar voordat we in het bedrijf Roemer en de website Meeting Room Review duiken, Robert, kun je iets meer vertellen over de persoon Roberts Pakman, zodat de luisteraars een idee hebben wie er tegenover me zit? Ja, natuurlijk Eduard. Dank dat ik überhaupt in jouw show mag verschijnen. Vind ik hartstikke leuk. Ja, ik ben getrouwd, heb drie kinderen, woon in Amsterdam. Jarenlang werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Onder andere bij ING. In de laatste jaren als verkoopdirecteur. Ben daarnaast enthousiast hardloper en sinds kort ben ik weer aan het hockey. Kijk, helemaal sportief. En ja, dan, dan, dan is er het bedrijf Roemer met drie o's. Roemer. Ik las op www.roomer.com dat het bedrijf is opgericht, ja, dit jaar in 2013, om een online brug te slaan tussen organisatoren van vergaderingen en vergaderlocaties. Kun je daar iets meer over vertellen? Um, Jazeker. Ja, Roemer. Inderdaad, met de drie O's. Um, is ons bedrijf voor uh, meeting services. Samen met uh, Marco Kolen en Chico Lau hebben we dit bedrijf in, uh, begin 2013 hebben we opgericht. Ja, en eigenlijk al een tijdje verbaasden we ons, als niet-branchekennis, over de beperkte mogelijkheden om online een vergaderruimte te kunnen boeken. Hier en daar kan dat wel bij bepaalde locaties, maar er is eigenlijk geen platform waar dat centraal kan. Daar ligt dan ook eigenlijk onze droom om, om vergaderlocaties en organisatoren op één plaats samen te brengen, waar, en dan waar online ook een meeting geboekt kan worden. We beginnen echter bij de basis: uh, software voor locaties om het online boeken van een vergadering op hun site mogelijk te maken. En dat doen we dan via een beheer- en een boekingsmodule. In een be beheermodule beheer je je locatieprofiel, dan beheer je zalen, de bijbehorende faciliteiten, catering, noem maar op. En de andere module, de boekingsmodule, wordt dan op de website geplaatst om dat online boeken mogelijk te maken. Ja, dus Roemer is voor het bij elkaar brengen van vergaderlocaties en de organisatoren van de vergaderingen. Ja. Op zich is het dan het verzamelen van de mening van de bezoekers van vergaderlocaties een, een logische volgende stap. Hoe zien jullie de positie van meetingroomreview.com... tussen alle andere reviewsites die er al zijn? Ik denk dan bijvoorbeeld aan Trustpilot, Google Plus zakelijk... alle bedrijven in, Yelp, Yellow Yellow en noem ze maar op. Uh, nou, eigenlijk alle... Um, um Review sites die je opnoemt, dat zijn, eigenlijk al, zijn over het algemeen uh, algemene review sites. Ja. Uh, wij zijn een gespecialiseerde review site. Daarin onderscheiden we ons eigenlijk als eerste. We richten ons op de, de meeting branch. Dat is eigenlijk de zogenaamde MICE sector. En de, de afkorting staat voor meeting incentives, conventions en exhibitions. En enerzijds bedienen we met de site de locaties en anderzijds de, de organisator en de deelnemers van de, van de meetings. En voor de meeting locaties betekent dat dan dat we eigenlijk diensten aanbieden via meeting room review aan, uh, voor de meeting locaties. En uh, de belangrijkste daarvan is natuurlijk dat je je als, als locatie je eigen pagina kan beheren. Naast, het, uh, naast de foto's, uh, de omschrijving, kan je nog een aantal specificaties kwijt over je locatie. Eigenlijk een, een, een gratis vorm van dienstverlening. Daarnaast werken we uh, samen met consultants die bijvoorbeeld het locatieprofiel kunnen optimaliseren. Denk aan teksten. Maar ook met fotografen, waaronder 360 graden fotografen, die een fantastische blik in je locatie kunnen geven. En daarnaast binnenkort komen we dan met een webshop waar je bijvoorbeeld ook... Uh, drukwerk kan bestellen met uh, met naam van van de deelnemer van uh, van de meeting. Uiteraard zijn het wat dan betaalde diensten. En eh, ja, als aan, aanvullende dienst hebben we dan nog ten opzichte van die sites de, de review sites die je noemde. Hè, ons researchblog. En eh, ja, wat doen we daar? We doen eigenlijk continu studie naar alles wat er geschreven is over reviews. En ja, wij denken dat het researchblog voor zowel de locatie als gebruiker van de meetinglocatie erg interessant eh, kan zijn. En daarnaast eh, bieden we richting deelnemer en organisator, hè, de, eigenlijk de andere partij die we willen bedienen... Uh, bieden we een platform aan waar je je mening kwijt kan. In deze transparante wereld, uh, anno 2013 hebben we het erover, hè, wil je als klant zelf beslissen waar je winkelt, winkelt en ja, reviews helpen daarbij. En dat past eigenlijk weer in die droom die ik net noemde om alles bij elkaar te brengen. Re Meeting Room Review is dus meer dan een algemene review site. Overigens zijn we wel van mening dat een locatie niet alleen reviews moet vragen voor onze eigen site. Een locatie moet eigenlijk op meerdere platforms actief zijn... Met het navragen voor reviews. Dit verhoogt hun, hun zichtbaarheid en vindbaarheid op internet. Dat is belangrijk natuurlijk. Jazeker, ja, zeker. Ik, ik ben ook altijd een groot voorstander van reviews verzamelen op meerdere sites: op Google, op Facebook enzovoort. Ja. Ja. ja, en toen ik het artikel over het oprichten van Meeting Room Review op Frankwatching las, waren jullie volgens mij koud een week actief of zo. En toch hadden jullie toen al meer dan 80 vergaderlocaties geïnteresseerd. Ik begrijp dat het concept dus meteen goed aansloeg. Wil je verklappen hoe jullie zo snel zoveel bedrijven geïnteresseerd kregen? Met andere woorden, ja, wat is jullie geheim? Puur je focus? Uh, ja, inmiddels zitten we op, uh, op, ik geloof, meer dan 300. Dus het gaat, uh, de, dat, gaat, dat gaat harder en harder, lijkt het wel. Uh, nou ja, uh, we moesten wel lachen. Eigenlijk, we leveren vooral in de basis natuurlijk een gratis product. En ja. dat helpt altijd om mensen, zeker Nederlanders, zeg ik met een kniphoog, enthousiast te krijgen natuurlijk. Tuurlijk, ja. <laughs> maar het succes uh, zit met name in dat we iedereen een persoonlijke mail gestuurd hebben. Met daarin direct een inlognaam en een wachtwoord om de eigen landingspagina te beheren. We zagen dat een hoop mensen direct eigenlijk enthousiast waren... en direct gingen inloggen. Dat kunnen we natuurlijk monitoren. En we krijgen als feedback van de mensen die dat, die dat hebben gedaan... dat de website er gewoon goed uitziet. En dat, dat schept kennelijk uh, direct vertrouwen. En, en het profielvullen werkt gewoon heel eenvoudig. Een kind kan de was doen, zeg maar. En het is belangrijk om, om het allemaal heel, heel eenvoudig te maken. Je moet geen belemmering hebben. anders haken mensen af en komen ze niet meer terug. Ja, dus, ah, ik snap het. Dus jullie hebben ze gelijk gewoon ongevraagd, bij wijze van spreken, in ieder geval die gebruikersnaam en wachtwoord gestuurd en een account ja. is al voor ze aangemaakt, waardoor ze gelijk aan de slag konden. Die ene, exact. Die ene ja. barrière van die mail die ze dan weer moeten beantwoorden enzovoorts, of die ze toegestuurd krijgen, die hebben jullie gewoon even weggehaald. Gewoon direct aan de slag konden. Bam, ja. ja. Oh, wat een goed idee zeg. Ja, je zei al foto's, 360 graden panoramas, etc. Maar wat kunnen aanbieders van vergaderruimtes allemaal tonen, melden, uploaden op de site? Misschien ook video's? Of gaan jullie dit in de toekomst nog verder uitbreiden ook? Uh, nou, men kan nu sowieso mo uh, zes mooie afbeeldingen die ze zelf hebben gekozen van de eigen locatie uploaden. Ja. Men kan een eigen omschrijving kwijt en die kunnen ze zo uitgebreid doen als ze zelf willen. Dat is gewoon eigen tekst en een aantal specificaties. En dan moet je denken aan het aantal zalen met een minimum maximum capaciteit. Beschikbaarheid van parkeergelegenheid, gratis of betaald wifi, de mogelijkheden voor koffie, thee, water, overgedranken, ontbijt, lunch en diner en andere vormen van catering. Uh, maar we zeggen wel al, uh, uh, we zitten in de eerste maand, dit is onze versie 1.0. Ja. En van de week hebben we alle locaties die al een volledig profiel hebben, hebben een mail gestuurd met welke informatie ze het profiel uitgebreid zouden willen zien. En inmiddels hebben we daar dan ook al heel veel reacties op ontvangen. Dat is ook weer leuk om te zien dat men heel enthousiast is. En men wil graag openingstijden toevoegen, maar ook details van de zalen. Maar ook de, de gegevens van de sociale media's. Denk aan Facebook en Twitter-accounts en derken. Maar ook een prijsindicatie. Want men wil ook weten, uh, laten zien hoe, wat, wat het nou kost om bijvoorbeeld voor Personen uh, uh, te vergaderen. O, tuurlijk, en je noemde, ja. Je noemde zelf net de foto's. Ja, we zitten inderdaad te denken om ook uh, video's en uh, nou, de 360 graden foto's toe te voegen op, uh, op, op de internetsites, op de locatie, uh, de profielen van de locatie. Ja, en je, je had het dus net over betaalde diensten. Moeten bedrijven nou meer betalen naarmate ze meer content aanbieden? Of blijft die content aanbieden gratis? Want dat is toch wel, ja, dit is vaak toch wel een model wat je ziet dat ze meer moeten betalen als ze meer content willen aanbieden. En gaan jullie gewoon het extra dienst halen die jullie bovenop de content bieden, zeg maar. Exact, het is inderdaad dat, dat, dat laatste. Hè. Het, we hebben gezegd dat het basisprofiel dat moet en uh, moet gratis blijven. Dat is gratis en dat blijft gratis. Omdat je een transparant, onafhankelijk medium wil zijn... wat, wat gewoon uh, zich aan de markt uh, presenteert. Maar in het basisprofiel kan je je voldoende profileren als, als uh, locatie. Maar er zijn inderdaad wel, uh, dat zeg je terecht, aanvullende uh, abonnementen mogelijk. Uh, we hebben bijvoorbeeld het Orange Star pakket. En wat je dan nog meer krijgt is managementinformatie over de bezoekers van de site... Uh, je kan uh, sociale media-koppelingen toevoegen, waaronder een Twitter-fountain. Zodat mensen naast de reviews ook actuele Twitter-berichten kunnen lezen van oh, de locaties. Heel goed, ja. Promotie op Twitter door, door, door ons, door Meeting Room Review. Uh, we doen LinkedIn onderzoeken onder, onder uh, onze doelgroep, waar ze dan de inzage in krijgen. Eigen banner op de landingspagina is een mogelijkheid, waar, waar er gewoon de reclame op komt. Uh, of een aanbieding, uh, noem maar op. En uh, je kan denken aan RSS-feed van, van de eigen reviews om die te, uh, uh, te krijgen. En dat, dat pakket, dat Orange Star pakket waar ik het over heb, dat bieden we aan voor 4,95 euro, ja, zeg ik er even expliciet bij ex-BTW. Uh, oh, dat is, dat is goedkoop. Ja, en, en overigens in het basispakket al sturen we ook standaard uh, uh, 50 visitekaartjes toe om uit te delen aan bezoekers. Uh, uh, überhaupt om het reviewen ter sprake te kunnen brengen... en ook te enthousiasmeren voor het plaatsen van de review. Nou, en dan hebben we eigenlijk nog een stap verder. Dat is het Blue Star pakket en dan, heb ik, dan, dan kom ik daarbij dat online boeken. Want uh, naast de inhoud van het Orange pakket zit ook in het Blue Star pakket... de licentie voor de rumor software... voor het online boeken van je eigen meetinglocatie op, uh, op je site... En dat pakket is vanaf, vanaf 29,95 per maand ex-BTW uh, beschikbaar. Ja, maar maar nogmaals, dat zijn aanvullende diensten. Het basisprofiel is en blijft gratis. Ja, die, die 29,95 euro vind ik ook nog niet zo spannend. Als ze één boeking eruit halen, bij wijze van spreken, dan hebben ze het alweer terugverdiend. Dan dus, hebben ze het terugverdiend. Ja. Het is gewoon de 24-7 bereikbaar als locatie. En kan je dus ook als locatie een prijsopgave uh, laten, uh, laten zien aan degene die op jouw site uh, komt. Ja, en het voorkomt dat ze zelf een boekingmodule moeten, moeten laten bouwen voor hun eigen site. Exact, ja. Klopt. Ja, we hadden het al over reviews. Je hoort en leest vaak dat reviews... uit last hebben van spam, oftewel fake reviews. Nu bestaan jullie nog maar heel kort... ...en jullie zijn natuurlijk nog niet zo bekend... ...met alle respect, in de markt. Waardoor ik persoonlijk hier wel de kans op spam... ...laag acht. Ik heb begrepen dat jullie alle reviews lezen, maar... ...zien jullie al wel eens spam of fake reviews binnenkomen? Nou, we, uh, onder andere voeren we een hele actieve redactie, uh, zoals je zegt, op, uh, op de uh, reviews die binnenkomen. En uh, tot op heden valt de spam gelukkig eigenlijk mee. En hoe komt dat? Nou, eerst moeten reviewers überhaupt gebruikersvoorwaarden accepteren. Een, een eerste drempel, zeg maar. En dan hebben we ook ons registratieproces. Je kan namelijk niet anoniem een review plaatsen. Je moet eerst middels een link in de registratiemail die je krijgt, je registratie bevestigen. En dat is eigenlijk een belangrijke stap in het voorkomen van een hoop fake mail. Mensen die fout willen, vallen dus eigenlijk af als ze een fout e-mailadres hebben opgegeven. Dus die kunnen zich niet identificeren. De bevestiging -mail komt dat immers gewoon niet, uh, niet aan. En uh, ja, tot op heden zijn alle reviews serieus van aard. En hebben we nog niet het gevoel dat er uh, fake reviews tussen zitten. Maar het is wel iets wat we continu blijven monitoren. Ja. En kunnen bedrijven jullie verzoeken een reactie die overduidelijk spam is te verwijderen? Het lijkt me zo moeilijk om daar een lijn in te trekken. Want hoe denken jullie daar straks, als je dan wel spam gaat krijgen... Ik hoop het niet voor je, maar stel dat je wel spam gaat krijgen. Hoe denken jullie daar dan mee om te gaan? Nou, wat we in ieder geval doen is nog een aantal aanvullende maatregelen zoals, uh, zoals IP-identificatie. Dus we weten van alle mensen die een review doen, weten we in ieder geval een IP. Als we het vermoeden hebben dat, er, dat de zaken niet goed gaan, dan kunnen we in ieder geval dat IP-adres uh, blokkeren. Maar als we inderdaad een verzoek krijgen, dat vind ik een hele lastige. In principe uh, verwijderen wij geen reviews op, op verzoek. Nee, kan het me dus, uh, voorstellen. Want je, je moet daar gewoon heel transparant in blijven. Dus wat, wat we zullen doen, is zelf onderzoek doen naar de review. Om te kijken of, of die, of die uh, terecht is. Maar in principe v, v, uh, verwijderen wij geen uh, reviews op verzoek. Alleen kan de reviewer zelf wel een review verwijderen. Op het moment dat hij uh, van de site uh, zou willen zien. Nu over de reviewers. Mag ik vragen hoeveel reviewers jullie nu hebben en hoeveel reviews inmiddels zijn gepost? Ja, zie je ziet een grote verschil in aantal reviews die de reviewers posten. Of zijn er nog echt, ja niet echt diehard reviewers? En nu ik het toch over reviewers heb, wat, wat bieden jullie voor hen? Hebben jullie ook een of andere vorm van gamification of het wel spelelement erin, zoals Yelp en Foursquare? Of denken jullie zoiets misschien mogelijk in de toekomst te gaan invoeren? Of willen jullie daar verre van blijven? Nou, op dit, ik, we, ja, we zijn heel transparant, dus je mag best weten hoeveel uh, reviews en reviewers we hebben. Uh, op dit moment zijn er, hebben we ruim 70 reviews er ongeveer 60 reviewers. Ja, deze aantallen liggen eigenlijk voor, voor ons, omdat we natuurlijk amper nog maar een maand bezig zijn, echt boven onze verwachting. Dus de diehard reviewers, ja, daar kunnen we eigenlijk nog niet echt, uh, nog niet echt zeggen. Nee. Die, die zitten er misschien wel tussen, maar dat zal de komende maanden moeten blijken of dat uh, mens, een aantal mensen zijn die actief blijven. Nu vind ik het mooi, uh, net iets meer dan, uh, dan één per reviewer, zeg maar. Ja, ook, uh, ook de meet locaties meetinglocaties moeten nog de weg vinden. Heen. Het enthousiasmeren van reviews bij hun bezoekers. Dat is, dat is toch ook weer nieuw voor ze. Misschien wel in de hotelkamerbranche, Maar in de meetingbranche is het toch weer een andere. En dat heeft ook gewoon tijd nodig. Volgens mij zei je ook over gamification. Hè, wat Jelp en Foursquare doen. Uh, dat, dat doen we inderdaad. Uh, de reviewers kunnen sterren verdienen. En dat zijn dan met de ook zeg maar de reviewsterren die we hebben. In ons, ook in ons logo. En die we bij de reviews gebruiken. Uh, op het moment dat je twee reviews hebt geplaatst. Dan krijg je je eerste ster. Of bij drie likes van een, van een andere, van je eigen review. De volgende sterren krijg je dan bij vier reviews. En dan het maximale aantal sterren kan je bij, bij 16 reviews krijgen. En dan heb je vier, vier sterren verdiend. En dan ben, je, dan ben je de hoogste reviewer, zeg maar, bij ons uh, die, we, die we kennen. Ja, die hebben jullie in die ma ene maand nog niet gerealiseerd Of die heeft zichzelf nog niet gepresenteerd. Nee, die heeft in deze maand nog niet gepresenteerd. Nee. Nee. En nu we het toch ook over jou, een beetje over de toekomst hebben. Uh, kun je een tipje van de sluier oplichten voor wat we in de toekomst mogelijk op meetingroomreview.com kunnen verwachten? Nou, we willen en we zullen ook onze dienstverlening steeds verder gaan uitbreiden. Diensten voor de locaties en diensten voor de organisatoren en deelnemers aan de vergadering. Weer voor beide partijen. Ik noemde al even de webshop die we willen gaan doen... waar we allerlei artikelen en spullen in willen gaan plaatsen, maar ook diensten... We willen gewoon het platform worden waar men elkaar ontmoet... en geholpen wordt in het maken van keuzes. En dat betekent dus meer informatie over de meetinglocaties toevoegen... en voor de gebruiker de goede filtermogelijkheden toevoegen... zodat hij of zij snel naar de meetinglocatie kan... die past bij zijn wens of ideeën. Dat is echt de grote wens. En de reacties en het enthousiasme van diverse partijen... Nou onder andere de grote hotelketens... maar ook kleinere locaties geven aan dat we gewoon op de goede weg zitten. En ja, dat stimuleert ons om enorm om verder te gaan. We voorzien kennelijk in een behoefte en dat is gewoon heel erg leuk. Leuk. Daarnaast werken we met co-creatie. En co-creatie betekent eigenlijk dat je het doet samen met je, met je doelgroep. Hè. Dus als er goede ideeën zijn, dan kan de meetinglocatie of de deelnemer slash organisator van een, van, een, van een meeting, kan dat met ons delen en ook in overleg met ons ontwikkelen. We staan graag open voor, voor input en we luisteren goed naar de markt. Interessant zeg, ik ben heel benieuwd. Wat, ik blijf jullie volgen. Heel Leuk. Ik, ja, ik kan me voorstellen dat bedrijven met vergaderlocaties die nog niet bij jullie staan geregistreerd, die dit interview of de podcast beluisteren, geïnteresseerd zijn in meer informatie. Kun je de luisteraars vertellen waar ze meer informatie kunnen vinden, hoe ze met Roomer en of Meeting Room Review in contact kunnen komen, etc. cetera? Ja, en ook is dit je kans om ze nogmaals te enthousiasmeren waarom ze hun bedrijfspagina op Meeting Room Review volledig moeten vullen. Nou, uh, ten eerste, ja, we, zijn, we zijn goed vindbaar op internet. Dus uh, typ in, uh, pak je, de, de, je zoekmachine Google en typ in drie, uh, Rumor, maar dan wel met drie O's, let op. Of een meeting room review aan elkaar. En je zult ons, uh, in het geval van Rumor, bij het eerste zoekresultaat, en bij meeting room review uh, als het tweede zoekresultaat zult je ons vinden. Daarnaast zijn we erg actief op uh, Twitter en uh, hebben voor beide labels ook uh, pagina's op de, op de sociale media, uh, Facebook en Google Plus. En uh, op LinkedIn. Gezien de groei, uh, de eerste maand voorzien we kennelijk dus echt wel in een behoefte. Dus ik zou ook zeggen, pak als locatie ook die kans. Uh, be bezoek, je, bezoek de pagina. Selecteer een paar mooie foto's. Zorg voor een goede omschrijving. Vul de sp specificaties in. En op de site en klaar ben je. En eigenlijk is het gewoon een kwestie van doen. Robert, ontzettend bedankt ook voor, je, uh, voor, je, ja, voor al je uitleg, al je antwoorden. Nogmaals, ik blijf jullie volgen. En wie weet is het interessant om je bijvoorbeeld over een half jaar of een jaar nog eens een keer te interviewen. Om dan te kijken hoe het uh, zich dan heeft ontwikkeld. Daar werken we graag aan mee. Ik wil je ook hartelijk danken voor de gelegenheid die je ons gegeven hebt om, uh, om deze vragen te beantwoorden. Dankjewel. Met het interview van Robert Spakman van Meetingroomreview.com kom ik dan weer bijna aan het einde van de podcast van deze week. Ik wil nog even vertellen dat ik eerder deze week mijn eerste korte webinar heb georganiseerd. Dit was voor enkele businesspartners die graag wat meer uitleg wilden over de plugin Webinar Express die ik speciaal hiervoor heb aangeschaft. Dat verliep soepeltjes en het geeft mij vertrouwen... om nu op korte termijn daadwerkelijk mijn eerste webinar te gaan organiseren. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan de informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook of geef er plus 1 op Google+. Het zou helemaal super zijn als je een bericht achterlaat op iTunes of op LinkedIn. Als je een vraag of een probleem hebt met betrekking tot je online reputatie... of de vindbaarheid van je website